Reputatiecoaching podcast nummer 53. Morgen is het op de kop af een jaar geleden dat ik mijn eerste podcast uitbracht. En oh, wat vond ik dat toen spannend. Inmiddels zijn we 52 afleveringen verder en is het maken van de podcast eigenlijk routine geworden. Dat wil niet zeggen dat elke podcast binnen no-time gemaakt is... maar ik heb mijn werkwijze aardig vast omlijnd en geoptimaliseerd waardoor de benodigde tijd en inspanning is teruggebracht. De podcast van vandaag begin ik met een terugblik, wat statistieken... en een korte samenvatting van mijn bevindingen... na één jaar podcasten over online reputatiecoaching en reputatiemanagement. Eerder afgelopen week heeft Google de markt verrast... door het uitbrengen van een nieuwe review management tool. Was het bedrijf in het NOS Journaal van 8 uur s avonds vanwege alle gegevens die het verzamelt... en heeft het Google Mapmaker weer online gezet. Enno Hanning schreef een leuk verhaal... Over wat social media vooral niet is en een content marketing experiment dat ik samen met Arend Landman heb uitgevoerd, werpt nu zijn vruchten af. Pinterest gaat sinds deze week lokaal en als ik het toch over Pinterest heb, dan sluit ik de podcast van vandaag af met 10 tips voor betere Pinterest marketing voor bedrijven. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatie Coach.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 Zoals ik in de opening al zei, morgen is het 3 december en dan is het een jaar geleden dat ik de eerste podcast uitbracht. In die tijd is er veel gebeurd en heb ik vooral veel content geproduceerd. Laat ik beginnen met de omvang van de content. Een kort lijstje met wat statistieken van het afgelopen jaar. Ik heb 131 blogberichten gepost en dat is inclusief de 52 transcripties van de podcasts. Die moet ik er dus van aftrekken, dan blijven er 79 over. Dat is gemiddeld anderhalf blogbericht per week. In totaal heb ik op de site www.reputatiecoaching.nl tot en met eerder vanmorgen 208.395 woorden geschreven. Dat is geloof ik een goede 20.000 woorden meer dan het Nieuwe Testament in de Bijbel. En dit komt neer op gemiddeld 570 woorden per dag en 1590 woorden per blogpost. Ik heb 39 podcasts in videovorm uitgebracht wat totaal geen succes is geworden. De tiental instructievideo's zijn wel weer populair. En de drie uitgebrachte reputatiecodes in podcastboeken zijn ook honderden keren bekeken. Dit waren zomaar wat statistieken. Soms kan een bepaald stuk content opeens ontzettend populair worden. Ik zal niet gelijk claimen dat content van mij viraal is gegaan, maar de instructievideo die ik 31 mei van dit jaar heb gemaakt over het uitsnijden van een object in een foto, is toch al meer dan 2100 keer bekeken. Dat is ook veruit de meest populaire video. Hij is zelfs meer bekeken dan de video waarin ik Corpus Justitia ontmaskerde. Daarentegen zijn de podcastvideo's amper bekeken. Slechts een handje vol views hier en daar. Dus na het in video uitbrengen van podcast 39 ben ik daarmee gestopt. Dat wil echt absoluut niet zeggen dat ik geen hel zie in video. Het enige wat ik hieruit kan concluderen is dat het type video's als ik het heb gemaakt, bestaande uit een openingsslide en een slide met een spreuk, het publiek niet aanspreekt om op te klikken of om naar te luisteren. Daarom ga ik ook zeker door met het maken van andersoortige video's. Ik kan me voorstellen dat je ook benieuwd bent naar het aantal luisteraars van de podcast. Wel nu, ik kan niet het aantal luisteraars precies uit de statistieken afleiden... maar inmiddels is de podcast al in 22 landen beluisterd... hetgeen ik erg grappig vind, omdat die alleen in het Nederlands is. Ja, wellicht waren het Nederlandstalige luisteraars in het buitenland. Nou, daarbij verzoek ik gelijk alle Nederlanders in het buitenland om te reageren. Laat je stem horen en laat eens weten waar je vandaan komt en wat je van de podcast vindt. Terug naar de statistieken van de podcast. In de eerste maand had ik 66 downloads van de podcast... Ofwel zo'n 2 per dag. En inmiddels is het aantal structureel gestegen. Het is namelijk vervijfvoudigd. Afgelopen november had ik 299 downloads. Het geen neerkomt op zo'n 10 per dag. Afgelopen week had ik overigens weer een nieuw dagrecord qua aantal downloads. Op 27 november had ik er 61 binnen 1 etmaal. Zelf ben ik erg tevreden over deze statistieken. Aan de ene kant zeggen ze niet bijst te veel. Maar aan de andere kant laten ze wel zien dat ik het niet voor niets doe. Wat ik echter veel leuker vind, is dat nu langzaam aan de dialoog tot stand komt met luisteraars van de podcast en bezoekers van de site. Mensen reageren op berichten, stellen vragen op de reputatiecoaching Hotline en reageren op Facebook en op Google Plus, etc. Afgelopen week verraste Google de markt door een nieuwe en nuttige tool uit te brengen voor het managen van je online reviews. Als je surft naar places.google.com, de oude URL voor het managen van je bedrijfsvermeldingen, wordt je automatisch doorgestuurd naar www.google.com/local/business, het nieuwe Google Places zakelijke portaal. Daar heb je sinds deze week de mogelijkheid om alle recensies op Google Plus te bekijken, erop te reageren en kun je statistieken van je recensies bekijken. Als je meer over wilt weten of wilt weten hoe deze nieuwe Review Management Tool eruit ziet, dan adviseer ik je om de Nieuwsflits te bekijken die ik eerder deze week online heb gezet. De link naar het artikel met deze video kun je vinden in de show notes. Zoals altijd kun je de volledige transcriptie van de podcast nalezen op de website. De transcriptie voor deze podcast vind je op DeReputatiecoaching.nl/53. Wat echter nog interessanter is, is dat de tool ook recensies van andere sites op internet vertoont. Althans, ik zag ze nog niet voor Allround Fotografie, maar wel voor een tandarts uit Apeldoorn. Voor die tandarts werden alleen nog maar reviews gevonden op independa.nl. De tool lijkt dus in elk geval nog in ontwikkeling, maar ja, dat is alles wat Google op de markt brengt en heeft gebracht, dat is continu aan verandering onderhevig. Zo ik in deze tool de links naar de andere reviews op internet nog niet naar behoren. Sinds vorige week was Google Mapmaker offline, of beter gezegd, je kon geen wijzigingen doorvoeren en ook geen wijzigingen beoordelen. De site was dus in read-only mode. Inmiddels is de site weer live. Visueel lijkt er niet echt veel veranderd, maar wat ik begrijp waren de veranderingen voornamelijk in de achterliggende systemen, omdat Google maar één bron wilde voor alle mapgegevens. Die zijn namelijk nog verdeeld zijn over vier bronnen. Dit leverde allerhande vervelende synchronisatieproblemen op... waardoor het kon gebeuren dat wijzigingen die je zelf had aangebracht in je bedrijfsgegevens... een paar dagen later weer door een of andere synchronisatiebod van Google werden overschreven... omdat Google ergens op internet weer nieuwe gegevens over je bedrijf had gevonden. Dat zou nu dus tot het verleden moeten behoren. Een paar veranderingen die me al wel zijn opgevallen in Google Map Maker zijn... Als eerste van bedrijfsvermeldingen die geen locatie hebben, de zogenaamde service area businesses, wordt op dit moment het adres weergegeven en ik denk dat dit een fout is. Je kunt geen eigen categorieën meer bij bedrijven invoeren, je moet dus kiezen uit de standaardcategorieën, je kunt per e-mail op de hoogte blijven van de status van wijzigingen die je hebt aangebracht en van nieuwe ontwikkelingen binnen Mapmaker. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen waar je dit kunt zien. Om daar te komen klik je rechtsboven op het tandwieltje als je bent ingelogd op Mapmaker en dan selecteer je instellingen. Daar kun je deze instellingen doorvoeren. Ik heb beide aangevinkt, maar tot op heden heb ik nog geen mailtjes ontvangen. Afgelopen donderdag was Google negatief in het NOS-journaal van 8 uur. De titel van dat segment was Niemand weet hoe Google gegevens precies gebruikt. De video van de NOS heb ik in de show notes opgenomen. Economiedirecteur Gert-Jan Dennekamp zegt daarin Ze vertellen maar het halve verhaal, meent het CBP. Ze verzamelen meer dan nodig is. Ze combineren het uit verschillende bronnen. In het rapport wordt de topman van Google geciteerd en die zegt... Je hoeft eigenlijk niets in te tikken daar. We weten waar je bent, en we weten waar je bent geweest, en we weten min of meer wat je denkt. En dat weten ze niet alleen van Google-gebruikers, want ook als je geen Gmail-account hebt of niks met Google doet, dan nog weten ze heel veel van je. Tot zover het citaat van Gertjan Dennekamp uit het NOS-journaal. Feit is dat Google natuurlijk ongelooflijk veel informatie vergaart, en dit dus in veel gevallen tot het individu terug kan herleiden. Hierdoor kunnen zoekresultaten maximaal worden afgestemd op enerzijds de interesses van mensen. Aan de andere kant heb ik... Ooit ergens ook gelezen dat het hoogste doel van Google is om jou de zoekresultaten te tonen waar je naar op zoek bent, nog voordat je deze hebt doorgegeven. De vraag is ook wat Google doet met alle foto's die nu tegenwoordig automatisch door de Google Plus app op je smartphone naar Google Plus worden geüpload. Zouden ze die ook gebruiken voor interpretatie van data die je door middel van foto's vastlegt? Recentelijk nog maakte Google bekend dat ze tegenwoordig de originele foto's uploaden naar je Google Drive zonder ze te verkleinen. Tja, logisch als ze tot de kleinste details willen kunnen waarnemen en interpreteren. Ook Google Glass, de futuristische bril waar je tegen kunt praten, uploadt foto's en video's naar Google Drive. Deze komt binnenkort op de markt voor het gewone publiek na een lange beta-testperiode voor een beperkte groep mensen. En als je wilt zien hoe jouw zoekhistorie je huidige resultaten beïnvloedt, dan moet je het volgende doen. Doe een paar zoekpogingen met verschillende zoektermen en sla de resultaten op. Log uit op Google Plus of van je Gmail-account. Start in Safari een privé sessie op of open in Chrome een incognito tabblad en herhaal dezelfde zoekpogingen. Ik weet zeker dat je verschillen zult zien. Dit is slechts een klein voorbeeld om je te laten zien dat Google je al aardig begint te kennen. Zelf maak me hier helemaal geen zorgen om. Soms hoor je wel eens van die doemdenkers zeggen, wat als er een bewind komt dat het eten van appelflappen bij de wet verbiedt en kunnen ze door middel van Google achterhalen dat jij ooit hebt gezocht naar een recept over appelflappen, dan ben je er gloeiend bij. Ik verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen en in de tussentijd ga ik in ieder geval gewoon door met het produceren van content. Want dat is toch echt datgene waar mensen, als het goed is, naar op zoek zijn. Unieke, originele en waardevolle content waar mensen iets aan hebben. Dat is in elk geval wat Google wil, dat je de bezoekers van je site biedt. Dit brengt mij op een artikel van Erno Hanning dat ik deze week online vond. Erno schrijft in het artikel, social media is niet vind ik leuk en een tweet, het is creatie dat te veel mensen zich onder de noemen van social media alleen maar richten op het verzamelen van likes, het uitdelen van likes en het tweeten of retweeten van berichten die notabene niet eens van henzelf zijn. Social media is niet liken en tweeten of retweeten. Social media zou nooit een succes zijn geworden zonder goede content. Want als er geen goede content is, valt er niets te liken. Oké, okay, je kunt een vind ik leukje uitdelen als je buurman vertelt dat hij het gras heeft gemaaid en nu van een welverdiend biertje geniet, maar daarmee onderscheid je je niet echt in de markt. Dat komt doordat een dergelijk bericht, ja, afgezien van de geneugde van de buurman, niet echt een hoge attentiewaarde of algehele waarde heeft. Alleen als je echt content gaat produceren, kun je jezelf als bedrijf of ondernemer goed op de kaart zetten. En dat kost werk, veel werk en veel tijd. In het begin van de podcast vertelde ik je over die meer dan 200.000 woorden die ik op de site heb gepubliceerd. Die zijn ook echt niet uit het niets verschenen. Gemiddeld heb ik zo'n 8 uur per podcast nodig. Die wordt ingevuld met voorbereiding, ofwel het scannen van interessante artikelen. Dan moet ik de artikelen lezen. ...en schriften om te bepalen wat ik in de podcast ga vertellen. Vervolgens spreek ik de podcast in en ga ik die vervolgens opschonen... ...waarbij ik versprekingen eruit haal, etc. Dan maak ik de transcriptie, zoek afbeeldingen bij... ...zet die klaar voor publicatie... ...upload ik de podcast naar mijn podcast hosting provider... ...en koppel ik het podcast audio fragment aan de blogpost. Geloof me, dat kost echt gemiddeld 8 uur. Mijn in ieder geval wel. Als iemand me kan vertellen hoe ik dat kan verminderen, dan hoor ik dat graag. Maar ik klaag niet, want ik vind het ontzettend leuk om te doen. Dus ik ga gewoon door. Arend Landman heeft het congres voor content marketing 2013 bezocht, op 12 november. Er zaten een goede 500 mensen die geïnteresseerd waren in content marketing en daar in meer of mindere mate mee bezig waren. Wij zagen het samen als een uitdaging om na afloop content te produceren met de hashtag hekjecongrescm 13 om te zien of we daarmee iets leuks konden realiseren. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen wat er op dit moment wordt vertoond in de zoekresultaten als je zoekt op deze hashtag. De rood omrande content is van ons tweeën. In de screenshot is te zien dat wij met z'n tweeën met relatief weinig inspanning op maar liefst acht punten op de voorpagina zijn te vinden als je op die hashtag zoekt. Laat het hekje ervoor weg, dan zijn het er alsnog zeven, ook een respectabele score. Ik geef toe, Google had op het moment dat ik de zoekopdracht uitvoerde slechts 2050 resultaten geïndexeerd. Maar dan nog vind ik het geen slecht resultaat, zeker gezien het feit dat er zoveel content op het congres aanwezig waren. Wat we hiermee hebben aangetoond is dat het nog steeds goed mogelijk is om met waardevolle content flink stevig in de zoekresultaten vertegenwoordigd te zijn. Zelfs in een markt die letterlijk vergeven is van de content marketeers. Ik heb al eerder uitgelegd dat het een kwestie is van je boodschap verspreiden in de diverse media. We hebben dan ook verschillende soorten content gemaakt, variërend van blogposts op een paar blogs, een presentatie op slideshare, de individuele slides als afbeeldingen op Google+, een voice-over bij de presentatie als video op YouTube enzovoort. Deze brokken content hebben we vervolgens gedeeld via tweets, Facebook-updates, Google Plus posts, scoopit en nog wat social media kanalen. Eigenlijk had ik het je vorige week al willen vertellen, maar toen had ik al meer dan voldoende onderwerpen. Maar een goede twee weken geleden postte Pinterest een interessant bericht op hun weblog over een nieuw type pin, te weten placepins. Dit zijn pins die zijn gekoppeld aan een locatie. Pinterest heeft al meer dan een jaar geleden geconstateerd dat mensen meer en meer borden maakten over geplande vakantieoorden plaatsen waar ze leven en plekken die ze ooit willen bezoeken. Inmiddels pinnen de pinners op Pinterest dagelijks zo'n anderhalf miljoen plaatsen en inmiddels zijn er al meer dan 750 miljoen gepinde plaatsen op Pinterest. Daarom hebben ze nu placepins geïntroduceerd. Hiermee kun je mooie foto's combineren met geografische kaarten, zodat je het met vrienden kunt delen. Je kunt de placepins bekijken op je iPhone of Android device en het is zelfs mogelijk om de routebeschrijving naartoe op te vragen. Extra gegevens die je bij Placepins kunt invoeren zijn adres en telefoonnummer. En daar wordt het volgens mij interessant voor lokale SEO. Ofwel het creëren van citations of bedrijfsvermeldingen met hoge mate van autoriteit. De vraag is alleen hoe lang het duurt voordat Google deze Placepins ook als zodanig gaat meewegen in de ranking in de lokale zoekresultaten. Dat is nu afwachten. Aan de achterkant gebruikt Pinterest hiervoor de locatieservice Foursquare. Daarmee kan ineens de populariteit van Foursquare ook weer toenemen. Het leek er namelijk op als een Foursquare op de achtergrond geraakt in al het social media geweld. In de tussentijd ga ik er in elk geval mee aan de slag. Ik ga een aantal experimenten met placepins uitvoeren om te zien wat voor effecten dit heeft. Als ik hier leuke dingen over kan melden, dan zal ik dat zeker doen. En Pinterest blijft hoe dan ook voor veel bedrijven een mysterie, omdat ze geen idee hebben wat ze er bedrijfsmatig mee kunnen en wat zij mee moeten om hun bedrijf nog beter uit de verf te laten komen. Op internet heb ik hier een leuke infographic met tips voor hiervoor gevonden, die ik in de show notes heb opgenomen. Ik geef hier een samenvatting van de negen tips van de infographic met nog één bonus tip. Als eerste, begin met een profiel dat in het oog springt. Gebruik een goede profielfoto. Profielfoto's hebben een afmeting van 160 bij 165 pixels. Plaats er ook een korte interessante introductie bij over jezelf of je bedrijf. Als tweede, ga borden maken. Borden gebruik je om afbeeldingen te ordenen op basis van je eigen wensen en je eigen smaak. Pin genoeg afbeeldingen om een bord interessant genoeg te maken voor anderen om te volgen. En Als derde, pin dagelijks. Op die manier zien je volgers steeds nieuwe content van jou in een fiets verschijnen. Het is nog beter om je pins te spreiden gedurende de dag, om zo je pins druppelsgewijs aan je volgers te presenteren in plaats van allemaal tegelijk. Als vierde, zoek interessante mensen, bedrijven en borden om te volgen. Volg mensen in een soortgelijke industrie of mensen die anderszins interessant zijn of mogelijk geïnteresseerd zijn in jouw producten of diensten. Als vijfde, voeg de Pin-it-knop toe aan je site. Hiermee maak je het mogelijk om afbeeldingen van je site te pinnen. Als zesde, verbind je andere social media profielen aan je Pinterest profiel door links toe te voegen in het over jouw veld. Als zevende, pin waar mensen over praten en wat mensen interesseert. Mensen op Pinterest zijn onder andere geïnteresseerd in woninginrichting, kleuren, organisaties, eten, spreuken, vakanties, infographics en nog meer veel meer onderwerpen. Pin afbeeldingen die hier mogelijk mee te maken hebben of begin zelf een nieuwe trend. Als achtste, Sta ook anderen toe op bepaalde borden te pinnen om zo meer betrokkenheid te creëren. En dan als negende, wees consistent. Sommige mensen hebben door consistente pinnen al miljoenen volgers verworven. En als laatste de bonustip, verifieer je website. Door je website bij Pinterest te verifiëren, wordt de URL van je website duidelijk vertoond bij je profielomschrijving. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel, help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter.